Bij de start van de zomerspelen in 2024 in Parijs... was het spoor ook dagen ontregeld vanwege sabotage. Toen zouden linkse activisten kabels hebben doorgesneden en brand hebben gesticht. In Sudan zijn bij een droneaanval zeker 24 mensen gedood. De aanval in Noord-Korvodan was op een voertuig met daarin Sudanezen... die op de vlucht waren voor gevechten in een ander deel van die regio... De aanval is niet opgeëist, maar volgens een hulporganisatie zat de RSF-militie erachter. Gisteravond is bij een droneaanval op een hulpkonvooi van de Verenigde Naties ook één dode gevallen. Een aantal namen van de nieuwe CDA-bewindslieden is al uitgelekt. Voormalig fractieleider Pieter Heerma wordt voorgedragen als minister van Binnenlandse Zaken. CDA-kamerlid Bart van den Brink wordt voorgedragen als de minister van Buitenlandse Zaken... De officiële bekendmaking van het CDA is maandag. Koning Willem-Alexander, koning Maxima en prinses Amalia hebben vanmiddag in Milaan gegeten met Nederlandse oud-medaillewinnaars. Willem-Alexander is erelid van het Internationaal Olympisch Comité. Hij heeft herinneringen opgehaald met de sporters, zei hij na afloop van de brunch tegen journalisten. Op de vraag of de koning ook van plan was om naar het WK-voetbal in de Verenigde Staten te gaan, wilde hij niet antwoorden. Internationaal gaan er stemmen op om het WK te boycotten vanwege de regering Trump. Het weer zonnige periode. In het noorden van het land blijft het bewolkt en grijs. Het is 4 tot 12 graden. Morgen vrij zonnig, in het westen een enkele bui, in het noorden bewolkt en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. ZFM, dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM, met nu. Zandvoort op zaterdag.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 Nou ja, het is eigenlijk uh, nog erger geworden. Vorige week uh, heb ik aangegeven uh, tijdens de wedstrijd uh, dat Dylan Kruijken al redelijk zwaar gebaseerd uit is gevallen. ...en die heeft een, een dermate ernstige knieblassure... ...die zullen we waarschijnlijk dit seizoen niet meer, uh, niet meer zien. En voor, en voor de rest is uh, Luuk Steenkijs vandaag... ...die dacht dat skiën toch leuker was op zaterdag om te voetballen. Dus die is vanmorgen naar een ski getrokken ...en is er ook vanmiddag niet bij. Dus we zijn echt uh, weer aangewezen op een aantal invallers... ...van de oude garde. We hebben we op nog gehoven... ...Nijsselberg en Nijsselkostien eigenlijk... ...en Gio Codrington... ...en de rest is allemaal uh, min of meer uh, invallers vandaag... Uh, doet no Novel Bellani mee, dat is ook een, een wat oudere speler, al van een jaar op 28, die altijd wel in de selectie heeft gevoetbald, maar zich niet meer voor het eerst uh, beschikbaar had gesteld, maar op verzoek van de trainer is hij deze week, uh, dat is een keer ook trouwens, is hij deze week toch gaan trainen en uh, ja, die staat straks in de basis dan ook als vervanger van, uh, van Dylan en van, uh, van Luc Steenkist. En ook vandaag uh, is we hebben ook Johannes dat Silva, dat is ook een jonge vent die is gekomen van aan HFC. Ik denk die 20, 21 jaar is. Die, die staat vandaag dan ook als invaller. Als uh, links uh, linksback. Voor de rest, Tobi Abbehuis en Jeden uh, Utah in de spits. Dat zijn twee uh, ook jonge jongens. Nigel Christine en Nigel Berg staan wel op het middenveld. Dit zijn onze oude, oude rotten, zou ik bijna zeggen. Maar onze ervaren spelers. Nopel Bella in het middenveld. Kylo van staat ook op het middenveld. En de verdediging bestaat dan uit. Uh,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 Ook krijgen de uh, Carnavalsverenigingen het steeds moeilijker doordat ze geen ruimte meer hebben. Op waar ze zeg maar, uh, de koetsen uh, kunnen gaan uh, opbouwen. Dat is ook weer een probleem. En dat komt omdat we minder boeren en dergelijke gaan krijgen in uh, dit uh, land. In ieder geval een uh, mooie plaats van de SOS Band. En uh, no one's gonna love you. Op Valentijnsdag 14 februari. Dan is het uh, zover. Nou, vanmorgen hadden we een uitzending van Goedemorgen Zandvoort... met uh, Ben Zonneveld en Marja Kop. de, de techniek en de muziek uh, van uh, dat uh, programma. En uh, vanmorgen hadden ze ook een uh, column, de column van uh, Nieuwgen Jerry. En uh, ja, zij sprak uh, die column uit en het gaat uiteraard allemaal over uh, Zandvoort. En uh, we laten hem nog een keertje horen, de column uh, van uh, vanmorgen. Nieuwgen Jerry Zandvoort.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 Ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koorden door. Het vee, de boerderijen. De column over uh, Zandvoort van uh, Nielgun Ja, Zij is uh, Nederlandse schrijfster, actrice en cabaretier En dank voor deze column uh, die ze vanmorgen voordracht... Voor bracht bij uh, Goedemorgen Zandvoort tussen 10 en 12 uh, uur. En uh, het dorp uh, daarachteraan uh, is natuurlijk een hele toepasselijke plaats. Hier is Miley Cyrus en Flowers. We were great. We were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Till we weren't built a home in water it burns.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 En is het volgend weekend is de echte carnaval. En dan uh, zou je als je dat echt wil meevieren... naar Brabant of naar Limburg moeten gaan. Want uh, daar staan uh, de, ja, de, de staande, <stanslacht> staande gebieden weer op z'n kop, zou ik zeggen. En uh, wordt er uh, lekker uh, gefeest. En uh, gevierd. Dan hebben we nog een uh, mooie wintertrackwalk, Die vindt plaats uh, morgen op het uh, circuit van uh, Zandvoort.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 Van Harry Styles. En je hoort, uh, de single Apache. Uh, die op dit moment uh, goed scoort in de hitparades uh, in Binnen- en uh, Buitenland. Uh, dus uh, ja, het gaat lekker uh, met deze plaats. Ik moet er wel heel erg aan wennen. Ik, uh, nee, nee, het is niet helemaal mijn muziek. Goed, smakenverschillen zullen we maar zeggen. Ik uh, blijf liever uh, ook de Gauwauw muziek draaien. Waaronder Snap, je weet wel hè. Die van uh, Rhythm is a Dancer.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 Okay.